Dagelijks vinden nog bomaanslagen en moorden plaats in Iraakse steden. Onderhandelingen tussen Georgië en Rusland over toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie zijn mislukt. Rusland is verreweg de grootste economie buiten de WTO en probeert al 18 jaar lid te worden. De VS en de EU steunen die poging inmiddels om zo de relatie met Moskou te verbeteren. Russische toetreding moet unaniem goedgekeurd worden door alle WTO-leden en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abghazië en zuid ossetië Gebieden die het beschouwt als afvallige regio's. Moskou controleert die gebieden sinds de oorlog met Georgië in 2008... en weigert de gegevens te verstrekken. In Denemarken zijn zeker twee doden gevallen na een brand... en verschillende explosies in een voormalige militaire opslagplaats. Volgens de politie lijkt het erop dat in het gebouw in de stad Storen Anst... illegaal vuurwerk werd opgeslagen. De brand brak gistermiddag uit...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 Morgen bewolking en af en toe wat regen of motregen. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS -journaal. Radio 4 Klassiek geeft. Ik sliep onder de piano, ik speelde op de piano. Ja, dat is meer dan muziek alleen. Geef net als Paul Witteman. Doneer nu uw oude muziekinstrument tijdens de landelijke inzamelingsactie Radio 4 Klassiek geeft. Kijk voor meer informatie op radio 4nl geeft. Bent u een ervaren manager en met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht?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 Ja, het touw is wel zeker wel lang genoeg, alleen er ligt kroos op het water. Ja, Henriette, Waal, kunstenaar en, en bierbrouwer, moet ik zeggen. Is hier water aan het tappen uit de vijver bij het kapitool. Is dit al genoeg? Nee, nee, we gaan wel voor de 25 liter. Is wel minimaal wat, uh, wat ik nodig heb. Oh, nou, te... dan zou ik nog maar schooien. Ja. En wat ga je nou met dat water doen? Oh, dit is een heleboel kroos. Wat ga je met nee, het water doen? Dat komt goed, komt goed. Uh, nou, daar gaan we bier van brouwen. Tenminste. Ja, in, uh, de buitenbrouwerij staat nu in Den Haag. Dus daar moeten we het water even meenemen. Ja, maar je hebt wel wat dingen meegenomen hier. Want ik zie een hele auto. Je hebt je auto uitgepakt met allemaal bierbrouwspullen daar in de verte. En met dit water gaat bier gebrouwen worden. Kapitoolbier. Ja, ik ja, ik denk dat we misschien dat kroos gewoon mee moeten brouwen. Kan dat? Nou ja, dat zullen we gaan proberen. <lacht> Kijken hoe dat smaakt. Kroosbier lijkt me. Kroosbier. Lijkt me wel. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, wij tappen nog een emmertje. En dan gaan we zo terug naar het kapitaal. Oh, is, het ziet er al uh, smakelijk uit. In ieder geval heel natuurlijk. Biologisch kroosbier. Ja, geen, geen kroesbier, maar kroosbier. Heineken zit het al van angst, volgens mij. Goedemorgen. Morgen is het de tiende van de tiende, oftewel... Tien, tien. tien, tien de dag waarop we gezamenlijk proberen ons energieverbruik met 10% terug te dringen. Ja, die eerste 10%, dat is natuurlijk een eindje. Maar de laatste 10%, die is voor de diehards. Ja, die eerste tien, eh, dat moeten we kunnen met z'n allen mensen. U hoort er straks veel meer over, want Wijnand Duivendak komt langs met het laatste tien, tien nieuws. En verder bezuinigen we helemaal niets, en al zeker niet op natuur en milieu. Daarom krijgt u schilpadden in Blijdorp. Een prachtige fenolijn zeezeilers op de bres voor een schone oceaan. En een tuinreservaat in Hartje, Amsterdam. Wij zijn Janine Abbring en bierbrouwer Menno Bentveld. En tot tien uur zijn wij Vara's Vroege Vogels. de eerste balletsuite van de Duitse componist georg Joseph Vogler... Uh, het vierde deel om precies te zijn, het Allegretto... in een uitvoering door de London Mozart Players. Van Dalen waren ze. Bomenslopers. Ze wisten niet waar ze mee bezig waren. De mensen van Vogelwerkgroep in Os... worden uitgemaakt voor alles wat lelijk is. In 1999 beginnen ze met het doodmaken. Het doelbewust doodmaken van grove dennen in de bossen van het Herperduin. Maar nu, ruim tien jaar later, krijgen ze eindelijk erkenning. Onder andere van Sovon Vogelonderzoek. In een dik rapport laten de vogeltellers zien... dat de rijkdom aan vogelsoorten in het herperduin... met sprongen omhoog is gegaan sinds de bosomvorming. Samen met een groep vrijwilligers van de Vogelwerkgroep... onder leiding van Toon Voets is Rob Buiten... gaan kijken bij het voortdurende werk in het herperduin. Nou, kijken wat we... Hier, we zitten een eind in het bos. Aan de kant ja, het nee, je aan. moet een stukje in het bos. Anders... Die, die, die dikke... Ja, ik zou gewoon een open plek maken. Dat... Gewoon echt een hele open plek maken, Toon. Je bent ja, uh, meteen nou ja. veel van plan. <laughs> een open plek. Uh, kijk, Eigenlijk moeten die twee uh, boomlengtes lang zijn. Dat gaan we dus niet doen. Maar gewoon een klein open plekje, dat uh, geeft al meteen weer variatie. En wat we dus uh, niet doen, we gooien ze nu niet om. Uh, we, we, we halen de bas eraf. Ringen, zoals ze dat uh, bij bomen noemen. Dan uh, gaan ze dood. Maar dan kunnen ze nog jarenlang recht blijven staan. En dat is voor specht natuurlijk gemakkelijk, want dat, dat, dat, dat hout wordt zacht. Dus die hakken er een gat in. En het jaar erop zit er een kuifmees in of uh, een, een bonte vliegenvanger zit erin. Dus het is, het, het, nog jarenlang hebben die bomen hun, hun rol in, uh, zeker voor vogels is dat heel erg belangrijk. Ja. Ja, je collega's van de vogelwerkgroep zijn meteen al driftig aan de slag gegaan. Met uh, kleine handzaagjes. En hier ook uh, met een uh, bijltje een hiep meneer, een hiep, een mooi traditioneel stuk gereedschap. Ja. Kijk, hij moet de flink door, door het cambium heen, hier zit het cambium onder die dikke laag. En dat moet kapot, want anders dan... Uh... Echt een hele brede ring rondom uh, deze ja. den maken. Uh... Anders gaat hij toch weer zijn voetensappen door, door de cambium heen uh, brengen en dan, dan gaat hij niet dood. Geen halve maatregelen? Nee, nee, nee, we gaan er flink tegenaan. Behalve met de hiep gaat het dus ook met uh, ja, de hand Ja, met, met de, de hand handzaag. handzaag. En dan uh, worden twee ringen boven elkaar. Weet je zeker. En dat ik op het hout zit, dan denk je zeker, de sapstroom sapstroom uh, onderbroken is. er niet meer terugkomt. dan komt ook meteen in berk vrij te staan. En die berkjes, die mogen wel blijven, Toon? Ja, ja, die blijven. Dat is inlands uh, hout. En dat uh, laten we zoveel mogelijk, loofhout, dat laten we zoveel mogelijk uh, juist uh, tot ontwikkeling komen. Maar doordat die, die grove dennen zo uh, veel licht wegnemen... is dat een belemmering voor de groei van het loofhout. Want je hebt dus eigenlijk een dubbel doel. Je wil de inlandse loofbomen stimuleren... en ja. tegelijk wat doodhout neerzetten, staand doodhout... Ja. voor uh, holenbroeders als uh, spechten bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, dat klopt. Klinkt als een logisch verhaal. Het is en toch ook hartstikkeloos. En toch schrijven jullie in uh, jullie rapport... dat uh, de lokale bevolking uh, nou niet meteen stond te juichen... toen jullie hiermee begonnen, uh, jaren geleden. Nee, maar het is natuurlijk voor veel mensen is dat heel raar. Zeker uh, uh, nou ja, in heel Nederland, maar ook in het Brabantse. Heel veel mensen op het platteland die hadden zelf ooit een klein stukje bos. Dat werd gebruikt voor uh, in de kachel stoken en zo. Dus, maar het werd opgeruimd, er werd al het hout werd eruit werd gehaald, want het was stookhout gewoon. Dus die hebben allemaal het beeld nog voor ogen van een netjes opgeruimd bos, waar geen oud hout meer in en geen dood hout in is. Nou, wij deden het plots gingen we bomen doodmaken, omtrekken, eh, inderdaad wat we hier nu ook doen ringen, zodat ze dood gingen. En dat was voor veel mensen een complete ander idee dan zij over bosbeheer hadden. Een boom is ook emotie, hè? ik bedoel ik kijk ook naar uh, ons eigen meldpunt kappen wat we heel lang gehad hebben. Ja, dat is ook zo, maar als je naar plekken kijkt die een aantal jaren terug omgevormd zijn. Dus in 2002 is de gemeente hier begonnen, grootschalig begonnen. Die staan helemaal vol, of met nieuwe grove den, maar vooral met veel berken, soms een eiker tussen. Dus er komt veel meer hout terug, bomen, dan er oorspronkelijk staan hebben. Maar dat is even, je moet even het geduld hebben om te wachten en te kijken wat de effecten van de bosomvorming zijn. En voor veel mensen is dat... De eerste emotie was gewoon van jullie maken het bos kapot. En nu hoor je steeds meer uh, dat mensen zeggen van het is eigenlijk toch best wel mooi geworden. Hè. Ja. Het heeft even zijn tijd nodig. Van de, de collega's die je van de, de vogelwerkgroep hebt meegenomen is Wim Gemmer degene die uh, het meeste tellingen ook hier in dit gebied gedaan heeft. Ja. ja, ja. Wat, wat zijn nou de vogels die hiervan profiteren van deze bosomvorming? Nou, uh, alle spechtensoorten. Grote bonden specht is hier een van de... De grootste bosbewoners, zeg maar, de grootste aantallen. En kleine bonden zie hier komen, komen zitten in die tijd. Die hadden we voor een jaar of tien terug helemaal niet, praktisch niet. En nu zitten er wel in zo'n gebiedje van 70 hectare er toch wel drie koppeltjes. Alleen de middelste bonden hebben we hier, hier nog niet, maar al die spechtsoorten van Nederland hebben we hier nou wel. De apovinkt is teruggekomen hier. Natuurlijk. Dat is toch Een leuke, aansprekende soort. Ja, zeker. Alleen wij worden ouder en we horen ze niet meer zo goed. Maar als je veel ja, uren in, in het bent, ja. bent, dan komen we ze zelf een keer tegen. Ja. Een, een van de winnaars uit het rapport van Solvan, een van de winnaars die er is, is uh, gekraagde roodstaat. Die het in Nederland ja. gewoon slecht doet. Het Solvan heeft uh, de trends van uh, Nederland vergeleken en de trends van Brabant vergeleken met de trends in ons uh, telgebied. En uh, degene die er echt uitspringt is een gekraagde roodstaat die het hier bijzonder goed doet. Door de variatie die ontstaat, door het uh, loofhout dat mm -hmm. erin komt. En, en de trends in Nederland en in Brabant zijn gewoon negatief. En hier zijn ze hartstikke positief. Wie er volgens mij ook op achteruit gaat, uh, is de lokale sportschool. Want uh, daar hoeven jullie niet meer naartoe, hè? Nee, hè? Nee, we hebben hier uh, onze handen al. Kijk okay, nou Leuk, de, de, de, de. De bloed. <middellijk> Normaal een kantoorbandje, ja. En dan nou met mijn bijle in ja, de sleepersgeval. Een <tomst> paar keer kloppen <middellijk> en bloed, bloedguts eruit. Ja. Ja. Nee, ah, je, de, de, hoe vaak doen jullie dit werk? Bedoel, nee, is dit een kwestie van dat je dit echt regelmatig moet doen? We hebben in, uh, in 1999 hebben wij voor de eerste keer geringd. Dat hebben we toen uh, gedaan met, uh, met geld van vogelbescherming. Dan hebben we gewoon bomen gekocht bij de gemeente. Omdat was, ja, dat weet dat, dat men niet, bomen uh, dood laten staan. Dus dan hebben we gewoon bomen gekocht. Hebben we hebben honderd bomen gekocht. van Die ringen wij en die zijn van ons, daar blijven jullie vanaf. Uh, toen is de gemeente langzaam ook stapjes gaan maken om uh, naar bosomvorming te komen. En vanaf 2002 gebeurt het gewoon op een hele uh, grootschalige manier. En uh, hoeven wij eigenlijk uh, daar weinig meer aan te doen. Uh, uh, in feite is nu, wat wij in 1999 bedacht hadden, is nu overgenomen als beleid door de gemeente. Hier stond een driehoekje grove dennen op een splitsing van paden. Dat is dus echt heel grof uh, gekapt en het hout is blijven liggen. Nou, in eerste instantie was het dus geen gezicht. Maar nu kom je uh, vijf, zes jaar later... Volop uh, opschot van, uh, van berken. Er staat wat, uh, staan wat bramen erbij. En in de zomer dan zie je deze stapel hout niet eens meer liggen. Maar het is voor broedvogels ontzettend belangrijk. Je ziet bij vrijwel iedere stapel hout uh, winterkoningen verschijnen. Je ziet er heggenmussen verschijnen. Uh, roodbosjes die het gewoon uh, heel erg goed doen. Het Zo één reageer... op één is die relatie met, met de vogels. Zo één op één reageren ze erop. Ja, het is heel verbluffend hoe, hoe goed dat je dat terug kunt zien. We staan hier ook bij een. Uh... Grote, dikke mierenhoop. Ja, ja. de Rode Bosmeer, die heeft hier mooi in die hout uh, een nest gemaakt. Dat is ook een winnaar van uh, de bosomvorming, de Rode Bosmeer, hè? die in, in, ja. in, in, in, in dichte percelen waar weinig zon in komt, daar, zul je, daar, daar is de Rode bosmier bijna... Uh, daar kan hij eigenlijk niet leven. En nu zie je massaal terugkomen. Juist op plekken die dus zonnig zijn, behalve de vogels, is de Rode bosmier ook een dus dat... van de grote winnaars. Dit is ook een grote stapel vogelvoer uiteindelijk. Ja, maar ook voor, het, voor de bosmeer zelf. Het is echt, je ziet nu overal zie je, uh, rode bosmiernesten verschijnen. Echt fantastisch gezicht. <tie> Groene specht en uh, Vlaamse gaaien... Die, uh, die smullen daarvan. Ja, die houden, er, daar houden we van, van een bosmiertje. Ja. ja, zo werkt dat nou eenmaal in, in de natuur. Ze leven allemaal van elkaar. Vlaamse hm? gaai gaaien, uh, krijs uh, instemmend. Ja, die zijn het meteen mee eens, ja. hoorde Rogero, een luidduet van de Engelscompanist John Johnson... uitgevoerd door de luidtisten Christopher Wilson en Shirley Ramsey. Um, ik heb zo even met Henriette Waal uh, buiten bij het Capitool uh, 25 liter uh, slootwater uh, getapt... om bier van te brouwen. En nu staat Janine buiten met Harriet bij haar uh, mini-brouwerijtje. Ja, en dit is een, waar ik naar sta te kijken, een deel van dat mini-brouwerijtje. En Harriet, wat, wat ben je aan het doen? Ik ben de granen aan het uh, vermalen. Met een soort grote koffiemolen, maar dan met granen erin? Ja, dat heet een schrootmolen, noemen ze dat. Een schrootmolen? Ja. Omdat je er schroot mee kan malen? Uh, ja, nou ja, je krijgt een soort. Uh, die granen die moet je verpletten. Want dan zet dat straks beter om in suikers. Het gaat verwarmen met water. Met het water van hier. Jij hebt een mobiele brouwerij. Je hebt ook een grotere variant, die staat in Den Haag. Maar je hebt een uh, soort Moduro Dam versie ervan meegenomen hier naartoe. Uh, voor mij staat een grote tafel en daarop heb je eigenlijk een soort mini brouwerijtje. Uh, ik denk dat ik in de, in de kroeg uh, hoge ogen ga gooien als ik ga vertellen aan mensen... ik weet hoe je bier moet brouwen. Dus leg me het eens dus in het kort uit. Um, Oké. Okay. Uh, nou, het, wat leuk van bierbrouw is, is eigenlijk een manier om water te zuiveren. Want je, het gaat van verschillende, uh, van ketel naar ketel. En uh, kan ik doorgaan trouwens met ja, schroten? Ja. Of... ga vooral door. Oké. Okay. <laughs> um, Menno kan niet wachten tot hij dat eerste bier kan proeven. Dus... Nou ja, je, je, uh, vermaalt, je verwarmt die uh, granenpulp. En dan uh, zet het zetmeel van die granen, dat zet om in uh, suikers. En eigenlijk is het een soort, kun je dat granenpulp kun je vergelijken met een soort zandfilter. Dus daarna dan scheid je eigenlijk dat water weer van die granen. En dan hou je dus dan wordt het gelijk gefilterd. En dan komt het in een uh, kookketel. En daar kook je het bier. En dan doe je er kruiden bij. En uh, normaal gesproken is dat eigenlijk hop. Ja, maar je hebt hier ook hop liggen op tafel, ja. zie ik. Ja, dat zijn hopbloemen. En uh, je, je kunt er echter ook allerlei andere kruiden door doen, heb ik ontdekt. Ja, zoals daar zijn, uh, ik sta hier nu naar een Grote Emmer te kijken... met uh, uh, ja, een Grote Emmer slootwater hier bij het kapiton, met allemaal kroos erin. Maar waarom zou je in hemelsnaam van slootwater bier gaan brouwen? Um, nou, wat ik eigenlijk wilde was van het landschap een uh, bier maken. Dus uh, van de ingrediënten van een plek. Dat je een plek echt kan proeven en bier... Uh, het hoeft niet per se bier te zijn, maar bier is heel geschikt daarvoor. Omdat het dus een manier is om dat water te zuiveren en omdat je het kookt. Dus dat maakt het ook mogelijk. En, en op wat voor soort plekken heb je het al gedaan? Uh, nou, ik ben begonnen in Tilburg. Uh, op het uh, terrein van een oude waterzuivering dat was een monument. En uh, daar heb ik met uh, amateurbrouwers uh, bier gemaakt van die plek. En er groeide ook hop op die plek. Maar bijvoorbeeld ook klaver en gras heb ik toen door het bier gedaan... Maar ik zie niet alleen de planten en het water als onderdeel van het landschap, maar ook de mensen. Dus die horen dan de brouwers, zeg maar. Dus we moeten er ook eens spugen? <laughs> nou, nee, maar meer als de mensen die, het, uh, die de drank maken. Maar proef je echt heel duidelijk dan een onderscheid in die verschillende biertjes? Nou ja, als je goed kan proeven wel. <laughs> nee, maar je moet eigenlijk, moet je, om het echt goed te proeven, zou je een glaasje van dit krooswater er dus straks naast moeten proberen. En dan proef je het heel goed. Nou, ik, heb het okay. net, ik heb het net al geproefd. Je hebt het slootwater geproefd? Ik heb het al, ja, ik heb het al een beetje geproefd. Echt waar? Hoe vaak ben jij ziek eh, tijdens dit nee. hele kunstproces? <laughs> uh, nou ja, nog niet. Tot nu toe He? nog niet. Nee. Maar jij neemt... Eh, Doodleuk gewoon een slok slootwater. Nou ja, één slokje kan volgens mij niet zoveel kwaad. Oh. Ik vind je wel stoer. <laughs> het ziet ook heel stoer uit. Grote boots... Zwarte jas en druk in het weer met een molen. Hier voor me op tafel staat ook een aantal van die flesjes uh, bier, neem ik aan. Yes. Ben je heel erg beledigd als ik, als ik zeg dat het meer een beetje uitziet als flesjes ochtendurine? Uh, ja, het nou, klopt eigenlijk wel. Ja, het ziet er heel erg uit als urine, ja. Maar waarom lijkt het niet op bier? Uh, nou, zo ziet heel veel bier eruit. Maar dat zit normaal niet in transparante flessen... Maar ik vond het wel mooi om het uh, te laten zien. Ook hoe, hoe het er eigenlijk, en je ziet ook het gist onderin zitten. Ja. Maar er zit, er zit wel koolzuur in, want dat zie je bijvoorbeeld niet. Nee, dat komt als je hem uh, ontkurkt, dan uh, zie je dat beter. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of wij straks de test echt gaan doen... met het proeven van het slootwater en het kapitoolbier. Maar zo snel kunnen we ook helaas geen biertje brouwen hier. We gaan wel een poging wagen. Maal jij nog even door... En dan gaan wij even naar Sterrennieuws. En de nieuws wordt gelezen door Geert Kluk.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 Op zijn begrafenis gisteren demonstreerden tienduizenden mensen... tegen de Syrische president Assad. Volgens ooggetuigen opende het leger het vuur op de rouwenden. En daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. In het oosten van het land komen enkele opklaringen voor... met plaatselijk nog een mistbank. Over het westen trekt veel bewolking... en in Zeeland valt af en toe wat lichte regen. De temperatuurverschillen zijn op dit moment groot... met 12 graden in Zeeland... en enkele graden in het oosten van het land... In de ochtend valt in het westen op meer plaatsen regen. De bewolking neemt toe, maar het duurt zeker tot halverwege de middag voordat in het hele land neerslag valt. Vanmiddag staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust en op het IJsselmeer is de wind krachtig en mogelijk hard. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het westen en 13 graden in het oosten van het land. Morgen is het bewolkt met tijdelijk een beetje regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en daarbij wordt het 17 tot 19 graden.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 Kijk op rabobank.nl slash private banking. Rabobank, een bank met ideeën. Het is uh, vier minuten over half negen hier um, in het bos in Schavenland bij het kapitool. Ziet het ernaar uit dat het een prachtige dag wordt. Een ligt op het gras, een paar stevige molshopen. Piepen daartussen tussendoor. En voor de deur hier bij het kapitol wordt graan gemalen en slootwater gezeefd en gefilderd om uiteindelijk Capitool bier te brouwen. Maar wij gaan eerst naar onze columnist, de man die iedere maand bij ons te gast is. Marjoleine de Vos. Kees Moeliker. Ja, Kees Moeliker. Kees, is van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We hebben er alle begrip voor dat je. Bij hoge uitzondering, dit keer niet live bij ons hier in het kapitol zit, maar bent opgenomen. Kees Moeilijker, conservator van het natuurhistorisch. Een paar weken geleden heette dat nog Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Maar in een speciale uitzending van Vroege Vogels veranderde burgemeester Abu Talib de naam in het natuurhistorisch. Enfin, Kees Moeilijker verrast ons iedere vier weken met bijzondere verhalen uit het schemergebied tussen vondst en fantasie. Hier is Kees Moeilijker. Eerst lachen, dan nadenken. Heeft u ook zo gelachen om de onderzoeken die kort geleden met een Ik Nobelprijs beloond zijn? Gelukkig maar, want deze felbegeerde prijs legt een vrolijke kant van wetenschap bloot. Aan de andere kant zet het winnende onderzoek ook aan tot nadenken. Mijn absolute favoriet van dit jaar is de Biologieprijs. Twee Australische insectenkenners ontdekten dat mannetjes van de prachtkever Julio di Morfa Beekwelli vrouwtjes van de eigen soort links laten liggen en verwoede pogingen doen om met een bepaald type bierfles te paren. Het glimmend bruine glas van de flesjes, leeggedronken en in de wegberm gegooid, vertoont sterke overeenkomst met de kleur van de vrouwtjeskever. En bovendien weerspiegelen de karakteristieke anti-slipbobbeltjes op de fles het licht op dezelfde manier als de putjes in de dekschilden van de kever. Dit in eerste instantie lachwekkende gedrag leidt ook tot nadenken. De pijnlijke vergissing van de kever toont namelijk aan dat milieuvervuiling directe invloed kan hebben op het voortplantingsgedrag van een diersoort. Daar waar de prachtkever zijn leefgebied deelt met de bierdrinkende mens kunnen de gevolgen voor de kever dramatisch zijn. Een vergelijkbare vergissing heb ik voor u uit het Ig Nobelarchief gevist. In 2002 won de Engelsman Charles Paxton de biologieprijs voor zijn publicatie met de prachtige titel Balsgedrag gedrag van struisvogels ten opzichte van mensen op boerderijen in Groot-Brittannië. De nieuwsgierige onderzoeker stelde vast dat op struisvogelfarms zowel mannetjes als vrouwtjes hun verzorgers het hof maken. Mannetjes struisvogels vertonen daarbij het bekende kantelgedrag waarbij ze op hun hurken zakken met de vleugels flapperen ...en de nek heen en weer wiegen. De opgewonden wijfjes... ...namen in de nabijheid van mensen... ...zelfs de uitnodigende paarpositie aan. Verovergebogen... ...met de vleugels naar voren... ...en de klepperende snavel dicht bij de grond. Er zijn gelukkig geen kruisingen... ...tussen mens en struisvogel uit voortgekomen... ...maar een opvallende conclusie is wel... ...dat struisvogels die door de aanwezigheid van mensen... ...seksueel opgewonden raken... ...beter fokken. Seksuele interacties tussen mens en dier zijn van alle tijden... maar daarbij gaat het initiatief uit van de mens. Andersom komt steeds vaker voor. Mensen maken er een gewoonte van het domein van dieren te betreden... en ervaren de gevolgen aan den lijve. U kent vast de legendarische BBC-beelden... van de nietsvermoedende natuurfilmer die op zijn hoofd tot bloedens toe... door een zeldzame Nieuw-Zeelandse papegaai wordt verkracht. Het zwemmen met dolfijnen is ook niet zonder risico's... En er is zelfs een wetenschappelijk beschreven geval van een soepschilpad die een duiker doelgericht aanrandt. Hoewel ik bij dit soort gevallen de lach niet kan onderdrukken, zetten ze mij ook aan het denken. dat was het derde deel, Vivace, uit het octet voor blazers in C-groot van de Oostenrijkse componist Haydn. Uitgevoerd door het Consortium Classicum. Een hele goede morgen. U heeft gekozen voor de meest kortzichtige route naar Rozenburg. We rijden vandaag via de Blankenburgtunnel. Aan uw linkerhand nadert u de rietputten. Een plek waar ruim tien jaar geleden roerdompen en woudaapjes broeden. Ho! Oh. Ik vrees dat dat echt de laatste grutto was, mensen. Hij mag er niet komen, de tunnel. Dat is de boodschap van cabaretier Martin van Waardenburg... die u als Tom Tomstem hoorde. Maar het is ook de boodschap van organisaties als natuurmonumenten... en milieudefensie en vele inwoners van Maasluis en Vlaardingen. Als het namelijk tegen zit, gaat dit kabinet een verbinding aanleggen tussen de A15 ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de A20 aan de noordkant. Dat betekent niet alleen een tunnel, maar ook op- en afritten veel asfalt ten koste van het open gebied en de natuur. Gisteren demonstreerden een paar honderd tegenstanders van de Blankenburgtunnel bij de Krabbenplas aan de rand van Vlaardingen. Henny Radstaak mengde zich onder hen. De Amazing Stroopwafels, uh, het publiek een beetje staat uh, op te warmen hier bij het protest uh, tegen de aanleg van de Blankenburg Tunnel. Loop ik met Tom Schoenmakers van uh, ja, de KNV-afdeling Waterweg Noord. Lopen we even uh, uh, ja, echt naar het water. Bij de krabbelplas. Bij de Een ja, recreatiegebied hier. Wat gebeurt er als hier die tunnel zou worden aangelegd? Dan komt hier een 2x2 eh, baans weg langs. Er zijn nog drie mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden loopt zo ongeveer hier dwars doorheen waar wij nu staan. En dat eh, betekent dat de recreatie hier eh, moet eh, verdwijnen en opschuiven. Maar wat minder uh, makkelijk opschuift, dat is de natuur waar uh, ook dwars doorheen wordt geploegd. Want wat is hier voor natuur, voor degene die dat niet weten? Nou, Een klein stukje terug heb je het volksbos en de rietputten. En het volksbos is... Uh... Ooit nog door uh, het volk van Vlaardingen gepland om te zorgen dat er geen vuilstort plaats zou komen. En nu staat er dus een bos waar onder andere de randseil heeft gebroed en nog wel meer broed. En in de Rietputten de, daar uh, leven heel veel uh, leuke beesten, zoals de blauwborst. Beide vogels ook uh, Grutto's. De grutto's die zitten natuurlijk niet in de rietputten... maar wel een nee, klein stukje opgeven. verderop... waar ook een stukje van die weg komt te liggen. Ja, het is niet zo groot. Ik zie hier mensen met groene CDA-jasjes. Blankenburg-tunnel no, no Way. Tegen de tunnel? Tegen de tunnel, opzeker. Maar ja, dit kabinet waar het CDA ook in zit, wil wat anders. Maar sluis in ieder geval niet. En we hopen ze nog wel over de streep te trekken. Het natuurgebied moet behouden blijven. Wij staan hier namens 300.000 burgers, met andere woorden vijf gemeenten, Hoek van Holland, Schiedam, Maasluis, Midden-Delfland, om aan te geven dat dit gebied te kostbaar is voor een Blankenburgtunnel. Wij hebben afgelopen, afgelopen week van de minister gehoord dat de vijf varianten zijn onderzocht. Wij maken ons echt zorgen en daarom is het goed dat we hier met zoveel mensen zijn. De minister geeft aan, als de Blankenburgtunnel wordt aangelegd, dat we over 150.000 voertuigen per etmaal moeten rekenen. Er komt de A4 Noord er nog eens bij. Met andere woorden, dit is dodelijk voor dit gebied. Wij spreken de maandag met de minister in dit gebied. Het is geheim, dus u mag het niet verder vertellen. Maar wij zullen aantonen dat dit nat dan is. Ik roep dan ook de VVD op, het CDA, de PVV, wie dan ook. Andere partijen zijn al zover om vooral landelijk aan te tonen... dit kan en dit mag niet. Wij gaan door. Remy Poppen, al sinds 1893 actievoerder hier, geloof ik. Goedemorgen allemaal. Steek even al die bordjes omhoog. Kijk, kijk, dat geeft beeld. Blankenburg Tunnel, no way. Maar Oké, okay, Remy, dankjewel. En het is tijd om de noodklok te luiden. Laat hem horen, die klok. Laat hem horen. Blankenburg! Hans Berghuizen, directeur van Milieudefensie. Hoe zit dat nu, politiek, met, met die blanke tunnel Nou ja, politiek uh, lijkt men er uh, erg voor te zijn, althans, uh, de minister. Maar ja, als je hoort wat voor tegenargumenten er allemaal zijn... wat een betere alternatieven er zijn, uh, denk ik dat dat ook nog een uh, discussie wordt. En dan zal men waarschijnlijk wel terugkomen op een uh, dwaling uh, van dit moment. We hebben een kabinet dat heel erg bezuinigt op natuur... Maar veel geld uittrekt voor asfalt. Dan weet je al een klein beetje welke kant het op gaat. Ja, dan weten we een klein beetje waar, welke kant het op gaat. Maar we weten tegelijkertijd dat dit kabinet ook moet bezuinigen. Dus het volhouden en het door blijven drukken op een hele dure oplossing. terwijl er goedkopere, betere alternatieven zijn. Ja, dat is ook niet in het belang van dit kabinet. Dus als je wil bezuinigen, dan doe het dan op de goede manier. Jan autograaf, directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is lang geleden dat we u op de barricade hebben gezien. Ja, daar staan we weer. A6-A9 a A6 a 9 een de... paar jaar geleden. Ja, dit is uh... A6-A9 Revisited, wist ja. Het soort probleem. Namelijk een tunnel die hier zou moeten komen. De aan- en afvoerwegen die er dan bij horen. Het landschap en de natuur worden aangetast terwijl er een alternatief is. Dat doet me sterk denken aan de meer discussie Alternatief is hier die tunnel, de ja. resten van mijn sluis. Ja, alternatief is natuurlijk ook beprijzing en openbaar vervoer. Maar en elk geval ook de oranje tunnel, misschien wel een combinatie daarvan. Wij zouden het echt heel erg verschrikkelijk vinden... als je nu die tunnel met aangelegd en met name de aan- en afvoerwegen die erbij horen. Waarom? Omdat Midden-Delfland, het laatste stukje groene long ingeklemd... tussen Delft, Rotterdam en Den Haag, dan nog verder verschrompelt. Een gebied waar heel veel in geïnvesteerd is in de kwaliteit daarvan de afgelopen jaren. Nou, dat is nog niet klaar, bij wijze van spreken. En nu begint het gedoe van voor en af aan. Dat willen we niet. Onze minister van Verkeer, uh, Melanie Schots van Hagen, wil die tunnel heel graag? Dat weet ik niet. Het dat zal van? moeten blijken. Nou ja, ze is daar niet uh, heel erg op tegen in ieder geval. Dat weet ik niet. Zij heeft mij verteld twee weken geleden dat ze de keuze nog niet gemaakt heeft. Dus ik heb hoop dat we dat nog in de goede richting kunnen beïnvloeden. En misschien u ook, want u bent van dezelfde partij. Dat doet er niet toe, volgens mij. Nee? Ik sta als directeur van natuurmonument. Met... Ik praat wel met elkaar, maar dat doet er verder niet toe. Ik sta hier als directeur van het natuurmonument en niet als lid van een of andere politieke partij. Mevrouw staat hier ook met een bordje, blanke burgtunnel, no way, maar groen, ja. komt u hier vaak? Eigenlijk niet eens. Ik heb het niet nodig om hier te recreëren. En toch staat u hier met een bordje? Toch, toch staat u hier met een bordje, omdat het belangrijk is voor de gemeenschap en daar ben ik onderdeel van. En dan hoef ik hier niet eens wekelijks te komen. Maar twee keer per jaar is, heb ik nodig. Het, is het laatste groene stukje hier in Vlaardingen, moeten we dat nou opofferen aan het havenbedrijf? Zo, net op tijd. Toch maar die andere tunnel pakken dan, die oranje tunnel. Dat is ook de optimale route, joh. Veel minder schade aan de natuur, het landschap en de leefbaarheid van de Rijmonders. Ja, haastige spoed, hè. Had Melanie Schultz destijds toch maar even verder gekeken dan de korte termijn. En hadden de Kamerleden maar vol op de rem getrapt. Maar ja... En dat was de tomtomstem van acteur en cabaretier Martin van Waardenberg. Thank mm -hmm. you. Caprice in Forme de in S-groot... van de Duitse componiste Clara-Josephine-Wieck-Schumann. In een uitvoering door Suzanne Grutsman op Piano. Isbrand Ent en Christa ten Brinke zijn ambassadeurs van de stichting Noordzee. En zij begonnen in september aan een uh, grote, spannende... Ja, levensgevaarlijke zeilrace tussen Frankrijk en Brazilië. Een solo zeilrace. Ze doen samen mee, maar allebei in een apart bootje. En deze week kwamen zij aan op het Portugese eiland Madeira. We hebben ze aan de lijn. Goedemorgen, Isbrand en Christa. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> nu wel, jullie staan naast elkaar, nu daar op Madera? We of... zitten ja, ja, het... eigenlijk in feite, maar we staan naast elkaar in eh, Madeira. ja. Oké. Okay. Ja. Sinds woensdag zijn jullie op het eiland. De reis verliep niet zonder kleerscheuren, Isbrand. Jij kreeg eh, een giek tegen je kop? Ja, ik kreeg eh, de giek op een uh, harde niet tegen mijn kop... zodat het uh, bloed behoorlijk in het rond uh, spatte. Ik ook uh, direct een uh, begeleidingsarts op een van de begeleidingsboten heb, uh, heb bereikt... om te vragen wat ik hiermee aan moest. Want dat was wel even, een schok, even schrikken, ja. Ja, en Christa, hoor, hoor je daar dan van? Want jij zit dan uh, heel ver weg in je eigen bootje. Nou, het grappige is dat ik door iemand anders uh, werd opgeroepen... of ik het had gehoord. En uh, ik zei, nee, nee, ik heb dan niks gehoord. En toen heeft ze het wel een beetje afgespakt. Want ze zei uh, later tegen mij van dat hij ook zijn nummer niet meer wist van de boot... en... Uh, uh, niet meer zijn positie goed doorwist te geven, dus, uh, want hij was ook buiten bewustzijn. Leven. Dus uh, gelukkig heb ik het niet gehoord, of tenminste, nou ja, later dan. Maar goed, nu allebei heel huids op Madeira en, en klaar voor het, uh, het, het volgende deel van de race. Um, jullie zijn allebei ambassadeur van uh, Stichting Noordzee. Um, Christen, hebben jullie onderweg veel moois gezien? Ik heb wel weer een, een enorme mooie walviservaring gehad, zou ik maar zeggen. Er was een groep met uh, hele grote dolfijnen. Uh, die waren al een meter of, uh, of vijf, en dan dat waren we een stuk of zeven. En die zwommen in mijn kielsocht, nou ik denk ik, een, een, een kwartier wel met mij mee. In Nederland kwam er ook een hele grote er van zo'n uh, walvis. En die was echt heel hoog. Dus dat moet wel een hele groot zijn geweest. En toen dook de, de walvis onder. Dat wel een enorm mooi moment. Een hele grote fontein, zo'n spuit waarschijnlijk ja. zei. Ja. Um, jullie maken ja. deze reis om uh, ook te laten zien dat er veel mis is in de zee. Um, uh, wat, Isbrand? Nou ja, het, het, het, veel, uh, het is ontzettend op dat er niemand is geweest van die hele groep zeilers. Uh, en ik zie het mijzelf die niet ergens uh, op enig moment wel of tegen een plastic bak of pisnetten of iets anders is aangevaren. Uh, zelfs mensen die uh, aan moeten lopen uh, op, op havens uh, halverwege uh, langs de Portugese kust om, om hun roeren te repareren. Maar uh, er, er drijft verschrikkelijk veel uh, rond in feite, op, op, op, op de zee waar wij nu varen. Terwijl zeker uh, als je van de Spaanse kust af bent, ben je toch uh, een paar honderd mijl, zeg maar, uh, uh, 600, 700 kilometer verwijderd van uh, het vasteland. Als je dan ziet hoeveel er nog drijft uh, en, en, en waar je dus ook echt invaart. Ik ben zelf ook gestopt met uh, door een groot vissen. Wat zo groot was dat ik het niet eens aan boord kon tillen. Wat er dan gewoon rond Een visnet. net. Uh, op, op, op een stuk zee van twee kilometer diepte. Dus dat is niet iets wat daar hoort te drijven. Want daar kan je helemaal niet vissen. Dat is zo te diep. Uh, daar schrik je dan nog van. Ja. Nog steeds. Ja, wat, wat moet er gebeuren, Isbrand, om dat uh, tegen te gaan of te stoppen? Ja, als ik daar het antwoord voor had, dan was het natuurlijk leven heel makkelijk. Ik, ik, eh, bewustzijn, kweken. Bewust, bewustzijn kweken in elk geval bij iedereen. En uh, het publiek, uh, daar kunnen wij wel hopelijk wat, wat mee doen. Maar, maar ook door, door Stichting van Noord, onder andere. Bij de, bij de organisaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met de visserij. Hm. Dat ze hun visnetten niet zomaar uh, loslaten of lossnijden. Of uh, als iets tegenkomt, dat ze het gewoon verplicht worden langzamerhand uh, mee te nemen. Ja. Maar, en daarnaast is het niet alleen de grote scheepvaart of de, de visserij die, uh, die zorgt voor veel afval in de zee, maar veel afval komt ook van de stranden. Dus eigenlijk het algemeen bewustzijn kweken, dat is waar we... Waar wij in ieder geval voor gaan. Ja. Ja. Dus iedereen kan zijn steentje bijdragen. Nee, aan zijn steen, want het is nogal een probleem, uh, begrijpen we. Um, heel veel succes met het uh, vervolg van jullie race. Um, uh, hard zeilen en goed om je heen kijken... zodat jullie uh, ons op de hoogte kunnen houden van wat er aan de hand is met de oceanen. Dank je wel. Dank je okay. okay. En doe voorzichtig, vooral. <laughs> Zullen we doen. We doen we ook. Boodschap van uh, Tante Janine. <laughs> Isbrand Enten en Christa ten Brinken, hoorden wij. Prachtig muziekje kwam er tussendoor, maar wij gaan eigenlijk naar heel ander geluid. <laughs> dat Namelijk... past er wel bij, het geluid van dit. Een biertje, dat wordt <laughs> biertje, open. Dat klinkt anders dan... Uh... Ja, het is geen beugelflesje natuurlijk, nee. hè? Maar, dit wel. Kijk, het biertje wordt nu ingeschonken door Henriette. En Henriette, wat, uh, wat zien wij hier? Wat is dit voor bier? Dit is een uh, Haags biertje, gemaakt door de buitenbrouwerij in samenwerking met uh, Haagse uh, hobbybrouwers. De buitenbrouwerij is nu nog tot 16 oktober in Den Haag, voor de daggrapmanifestatie georganiseerd ja. door uh, Stroop. Want dat is eigenlijk een reusachtige aanhanger die je hebt... waar je een, een brouwerij op hebt, hè? Uh, zo reusachtig is hij niet. Maar inmiddels bestaat de brouwerij uit een paar onderdelen. Ja. Het begon met een... Uh, uh, een uh, ja, soort thuisbrouwinstallatie uh, waarin je zo'n 80 liter kan brouwen. En die dan... heb je op een soort aanhangwagen gezet. Daar komt, ja. daar komt het ook neer in het kort. Ik ga ja. even proeven namelijk. Ik denk dat het voor het eerst ja. mijn leven is dat ik voor negen uh, uur s ochtend, zondagochtend een biertje ga nemen. Maar okay. ik ga wel even proeven. Henriette, wat is hier nou duurzaam aan? Want je zit hier bij Vroege Vogels en het is een geweldig project en je bent kunstenaar. Maar wat, wat is er nou duurzaam aan, dit bier, wat jij maakt? Ja, wat is duurzaam eigenlijk? <laughs> dat, wordt, dat is tegenwoordig... Uh, ja, wordt, is alles maar duurzaam. Dus ik, ik weet niet meer zo goed wat dat is. Maar je is. werkt als kunstenaar veel met natuur, toch? Met landschap. Je probeert ik ja, te halen uit de omgeving. Um, nou, ja, ik, ik, ik werk als ontwerper eigenlijk altijd met mensen. En in dit geval zijn dat uh, amateurbrouwers. En... Uh, uh, uh, ik denk dat het duurzame misschien is... dat mensen door zo'n project weer weten uh, ja, hoe ze een bier moeten maken. En uh, ik vind het ook interessant om... Uh, het, het maken van producten van voedsel voor de stad op een andere manier te bekijken. Het is natuurlijk ook het, het, het meest lokale biertje, natuurlijk eigenlijk wat je kan drinken. Daar komt het op neer. Ja, dat is en die korte, korte lijn, die korte afstand, die maakt het natuurlijk uh, ja, enigszins uh, duurzaam. Je hebt hier water getapt. Ja, we moeten uitsla uh, uh, afronden, helaas. Maar je gaat van dit bier nog een keer kapiteelbier maken. Dus we zien jou in, uh, nog een keer terug. Dan, dankjewel. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.